Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. Frankrijk zal geen bombardementen uitvoeren in Syrië. Het land voert wel aanvallen uit op doelen van de islamitische staat in Irak. Maar minister Fabius van Buitenlandse Zaken sluit bombardementen op IS in Syrië uit. Frankrijk beperkt zich tot steun aan de gematigde oppositie tegen president Assad, al dus Fabius. De Franse luchtmacht heeft vorige week voor het eerst IS-doelen in Irak onder vuur genomen. Dat gebeurde volgens de minister op verzoek van de Iraakse regering in Bagdad. Journalisten mogen binnenkort hun bron beschermen in een rechtszaak. Dit verschoningsrecht, dat in 2012 was aangekondigd, staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Het verschoningsrecht houdt in dat een getuige het recht heeft geen antwoord te geven op vragen die de rechter stelt. Nu is er voor journalisten nog niets geregeld, wat kan betekenen dat een rechter eist de bron te onthullen, terwijl de journalist beloofd had identiteit geheim te houden. In het wetsvoorstel staat wel een uitzondering. Als het gaat om zaken die te maken hebben met de nationale veiligheid of het voorkomen van ernstig strafbare feiten, kan een journalist wel gedwongen worden om zijn bron te onthullen. Het kabinet gaat ervan uit dat de salarissen bij de overheid volgend jaar stijgen met 1,25 procent. Blijkt uit antwoorden van minister Dijsselbloem op Kamervragen.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 Vakbond Afwakabo FNV noemt 1,25% een eerste stap in de goede richting. Maar medewerkers bij de overheid hebben de laatste jaren een onevenredig deel van de crisis betaald, vindt de bond, die de looneis daarom handhaaft, op 3%. Het weer vanavond overal droog, ook neemt de wind af. In de nacht kans op mist en het koelt flink af, landinwaarts minimaal rond 7 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon, blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Hoogmade en Leidsendam 2 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Vondagavond, 9 uur, dan is het tijd voor Zeven Cinema. Mijn naam is Aukel Beuving en ja, het is herfst. Dat betekent dat het weer officieel toegestaan is... om diep in een kleedje weg te kruipen op de bank... en je goed, het goed te doen aan chocola, speculaas en sloot thee. Een goede herfstfilm zorgt dat die bijdraagt aan de gezelligheid... en je achteraf een goed gevoel geeft. Tijd dus om een paar goede films voor je op een rij te zetten. En uh, films die daar heel goed bij passen. Natuurlijk hebben we het Westen een kwartiertje... Nou, misschien nog iets langer deze keer, ik heb nog wat veel westerlens erop staan. Maar goed, uh, ik heb er zin in, ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En we beginnen met een film die uh, ook wel toepasselijk is voor de tijd van het jaar. Uh, Blue Eyes Are Sensitive to the Light. Dat wordt gezongen door Sarah Heckman en het is afkomstig uit de film Arachnophobia. Een spinnenfilm, komt die Is sensitive to the light Sarah Heckman uit de film Arachnophobia. Ja, dat gaat er over spinnen natuurlijk. En de herfst, uh, ja, je ziet ze overal hangen, die lekkere, dikke, vette kruisspinnen. Als je s morgens de deur uitstapt, moet je even goed kijken... dat je niet dwars door de webben heen wandelt. En het, ja, het wemelt ervan. Onlangs als er nog spinnen teldag, er zijn er weer heel wat geteld. En ja, heel veel mensen zijn behoorlijk bang voor spinnen. Maar goed, dus deze film past erbij, bij de herfst, Arachnophobia... Film uit 1990, het verhaal. Een gevaarlijke spin reist per ongeluk mee vanuit de jungle naar Amerika. Het beest vindt een plaats om te broeden in de schuur van de nieuwgekomen nieuw dokter in het dorp, Ross Jennings. Als snel spin, vermenigvuldigde spin zich en de spinnen zaaien dood en verderf in het dorp. En aan de dierenarts Ross Jennings en de plaatselijke insecten bescheiden de taak om hier een eind aan te maken. Adagnofobia. Ik draai nog een paar uit deze spinnenfilm. Er zijn nog veel meer spinnenfilms gemaakt, maar dit is een thriller-comedy, dus het kan. Uh, Delbert theme. Is dat ieder mens, ik, ja, ik weet niet hoeveel spinnen per nacht opeet. Nou, per nacht zal het wel meevallen, maar per jaar schijnen er toch wel een aantal te zijn die je, waarvan je niet eens in de gaten hebt. Dus wees voorbereid vannacht. Let op: spinnen in aantocht. De titelmuziek. Een beetje onheilspellende muziek, maar ja, als het over spinnen gaat, is het natuurlijk ook heel eng. Het volgende nummer uit de film is Spider Lamp Shade. En ja, u misschien heeft het wel eens meegemaakt, een schaduw op de muur van een spin die aan zijn draadje omlaag zakt. Enge beelden zijn dat. Luistert u naar Spider Lamp Shade? De muziek van deze film is gecomponeerd door Trevor Jones. Trevor Jones is een uh, ja, bekende componist, veel voor de BBC gedaan. Geboren in Zuid-Afrika. En uh, zijn bekendste film is eigenlijk Nothing Hill. zeiden het, het is herfst, tijd om op de bank te kruipen. Een dekentje erbij en een paar goede films te pakken. Speculaas, warme thee, chocolademelk. En ja, ik ga een aantal films op mijn rij zetten... die zeker de moeite waard zijn. Een film die leuk is om te kijken, daar misschien een beetje zielig is... Autumn in New York. Veel mooie beelden van de stad New York in de herfst. De titelsong... Washington uit de film Autumn in New York. Waar gaat het verhaal over? Will, een playboy, 48 jaar, gelooft niet echt in de liefde. Als hij de 22-jarige Charlotte tegenkomt... die een levensbedreigende tumor heeft... komt hier echt een verandering in. Ze leert hem wat de ware liefde is. Mooi toch? Film hoofdrollen Richard Gere, Winona Ryder. Nou, ik draai nog een paar tracks uit deze geweldige soundtrack. Uh, het volgende nummer is uh, Autumn Forever... Soundtrack Autumn in New York, een film uit 2000. Romantische een film, een drama. Het nummer Autumn Forever. Het, het volgende wat ik laat horen is, is de openingstune. De muziek is overigens gecomponeerd door Gabriel Yarad. naar herfstfilms kijkt, zijn er eigenlijk nog wel veel meer. Autumn in New York is natuurlijk schitterend. Uh, maar als je kijkt naar die film met uh, Billy Crystal en uh, Meg Ryan. Is ook een leuke film. When Harry met Sally. Uh, speelt natuurlijk ook in New York, ook in de herfsttijd. Dus uh, mooie muziek. Walking Through the Park, laatste nummer van de uh, soundtrack. Autumn in New York, gecomponeerd door Gabriel Yared. Een hele andere film die ook wel goed past om in de herfst te gaan zitten kijken. Is de Holiday een bekend verhaal natuurlijk. Het gaat over uh, twee dames die alle twee uh, een beetje liefdesverdriet hebben. Amanda en Iris. En die even uit hun eigen omgeving willen. Ze ruilen van huis en dat gaat natuurlijk gepaard met een hoop gedoe en eenzame gevoelens. Maar uiteindelijk natuurlijk ook met een leuke man. Ik zal toch nog een nummerje draaien uit uh, de Holiday muziek van uh, Hans Siemer. Ja, muziek uit de holiday, ja, is het een herfstfilm, is het een kerstfilm... in ieder geval een film om bij weg te knuipen... lekker op de bank met een bekertje chocolademelk... een hete thee en een heerlijke doos met speculaas... of lekkere chocolaatjes. Ja, het is er weer, zag ik in de winkels. Misschien een beetje vroeg, al die sint al. Maar goed, de, de dagen gaan korter, de nachten worden langer. Ja, dus wie weet. Uh, tijd voor onze westernmuziek. En ik begin met Banditas, een film over twee dames... Pernoppele Cruz en Selma Haik. Spelen twee dames in Mexico die opkomen voor de mensen die eigenlijk uh, te pakken genomen worden door uh, de spoorwegen. De eerste nummertje uit de soundtrack. Uh -huh. Uh, muziek van Eric Serra. Uh, Hoofdrollen Penelope Cruz en Selma Hayek. Leuke film. Beetje, deed me een beetje denken aan uh, de Zorro-films. Er zat humor in. Het werd flitsend gespeeld. Uh, The Beautiful Daughter. Dios, last nummer. We ik zei, met het Western een kwartiertje bezig. En dat was uit de film Mandidas. De laatste track die ik liet horen. Adios. Uh, en, ja, en dan kom ik bij een film. Die, is dat nou een Western of is het geen Western? De muziek doet me in ieder geval heel erg denken aan een Western. En ik had het net al over de, de Zorro films. The Mask of Zorro. En deze muziek doet er ook erg aan denken. Het is uit de film Puss in Boots. Animatiefilm. Maar de muziek... Nou, luistert u maar. Uh, het eerste nummer dat ik draai is Bad Kitty. Muziek uit Poes in Boots, de gelaarsde kat. Is het een western ja of nee? Nou, eigenlijk nee, maar de muziek klinkt toch wel heel erg Mexicaans. En uh, als je die kat ook ziet rondstappen op zijn laarsjes met zijn pistolen... dan is het een pure western. Ik doe er nog eentje, omdat het zo'n grappige film is. Uh, de Poes Suite. Suite, sorry. Het thema komt, het thema komt natuurlijk terug... Je hoort het. Heftige klanken van Push in Boots, de Push Suite. De muziek is gecomponeerd door Henry Jackman, een Engelsman, filmcomponist en toetsenist. Heeft met vele muziekproducties meegewerkt hoor. Heeft met Mike Oldfield, uh, The Art of Noise, Elton John, Cary Barlow, Seal gewerkt. Uh, ja, wat grappig is, hij speelde trouwens ook piano op uh, de muziek uit de Holiday. Ook een bekende soundtrack natuurlijk. Nou, we zijn bezig met de Westerns muziek en uh, nu de, een, een muziekstuk van... Uh, Nick Cave en Warren Ellis. The Assassination of Jesse James. Een echte Westen. Luistert u met veel plezier. Soundtrack Assassination of Jesse James. Dat is natuurlijk een verhaal over de legende Jesse James. En de, de muziek Nick Cave, bekende naam natuurlijk uit de muziekwereld. Een western. Het uh, volgende nummer uit deze soundtrack is Moving On. Film the Assassination of Jesse James, gecomponeerd door uh, Nick Cave en Warren Ellis. Uh, bijzondere muziek. En, maar we hebben nog veel meer, natuurlijk, westen muziek. En ik heb er nog op de rol staan iets van John Berry, de bekende John Barry, The Legend of the Lone Ranger. The Man in the Mask. Naar het eerste uur CFM Cinema met veel filmmuziek. Ja, we hebben getracht wat herfstfilms op de zetten. Daar gaan we twee uur ook mee door. De films die dan aan bod komen, die zeer geschikt zijn om in de herfst te kijken. Big Fish, The Science of the Sleep. Dat daartoe je niet vergeten. You Know. Ja, dat zijn misschien wat bekende, wat onbekende films, maar prachtige muziek. Ik hoop dat u twee uur er weer bij bent. En Ik ga nog even door met The Legend of the Lone Ranger. Muziek van John Barry.